Wannek Zampersen met het NOA journaal De asielzoekers van de opvangboot in Arnhem, waar vannacht brand was, worden opgevangen op een ander schip. Dat komt op dezelfde plek te liggen, meldt de brandweer. Vanwege de brand werden zo'n 300 mensen geëvacueerd. Ook de asielzoekers op een naastgelegen schip. Zij kunnen wel weer terug. De brand in Arnhem ontstond vannacht rond een uur of twee en was pas uren later onder controle. Hulporganisaties maken zich grote zorgen om de situatie in Rafah, de stad in het zuiden van de Gazastrook. Volgens Israël is dat het laatste bolwerk van Hamas en er wordt gewerkt aan een plan om de stad in te nemen. Zo'n 1,4 miljoen Palestijnen zijn door de oorlog naar Rafah gevlucht. Volgens Amnesty International kunnen ze nergens naartoe. Save the Children zegt dat een Israëlische inval een dodelijke val betekent voor de burgers. Ook de VN is erg bezorgd over wat er in Rafah gaat gebeuren. Steeds meer pensioenfondsen vragen zich af... of ze nog langer wel hun geld in fossiele bedrijven moeten investeren. Jarenlang proberen ze door aandelen te kopen... de bedrijven van binnenuit te vergroenen. Maar de fondsen zijn teleurgesteld... in de duurzame plannen van de olie- en gasconcerns. Een wedstrijd tussen Argentinië en Nigeria gaat volgende maand niet door. Aanleiding is de ophef rond de Argentijnse sterspeler Lionel Messi. Het duel zou worden gespeeld in China... Vorige week speelde het team van Messi, Inter Miami, tegen een team in Hongkong. Messi zelf bleef de hele wedstrijd op de bank. En dat leidde tot woede bij de fans, die voor een kaartje soms honderden euro's hadden betaald. Een groot deel van de supporters eiste het geld terug. Het weer. Droog en veel bewolking, maar zo nu en dan is de zon te zien. Vanmiddag is het tussen de 11 en 13 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen weer regenen. Dit was het NOS Journaal.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 I think I'm on the land And it's not just my pride It's just till these tears have dried Baby, try to make me go to rehab I say it hey, no, no, no Een zeer goedemorgen vanuit uh, Race Café Rabbel, waar iedereen natuurlijk weer welkom is om uh, te luisteren en te komen kijken bij. Goedemorgen Zandvoort van 10 februari 2024. De techniek en de muziek is gedaan door Thomas. Helaas geen uh, Zandvoort heeft het, maar dat komt de volgende keer alweer. Hans Botman uh, heeft de redactie gedaan, mijn naam is Ben Zonneveld. We gaan het hebben vandaag over de vergroening van de Zandvoort met wethouder Hendricks. Carine Veren is bij uh, Tom van der Veen, het verbouwde hotel Keur. We gaan ook kijken naar het carnaval. Dit weekend gaat, uh, gaat het weer los. En zelfs onze circuitdirecteur die is aan het carnavallen waar we het op het laatst mee gaan hebben. Maja Kop gaat praten over de dierenambulance. Uh, zoals gezegd Robert van Overdijk over uh, de prijzen die het circuit gewonnen hebben. Maar aan tafel zit de wethouder Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan het hebben over vergroening. En aan het einde nog even over uh, de man van 20 miljoen, denk ik. Dat vond ik dat wel een aardig artikel. Houdt ook ook samen met Vergroening trouwens? Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, het ging over leefbaarheid. Maar daar gaan we het straks wel even over hebben. Uh, het project Vergroening uh, is, is uh, begonnen. Uh, als ik op de website uh, kijk, dan kom ik niet verder als 28 februari overigens. Want er moet nog even bijgewerkt worden. Bij Nieuws wel, want daar zie ik wel een aantal dingen. Maar ja. ik ben begonnen bij uh, het eerste stukje. En er zijn 120 reacties gekomen. En dat gaat door heel Zandvoort heen. Ja. Nou vind ik bij Nieuws... Vind ik een paar projecten. Uh, hoe is dat nu ontstaan? Uh, hoe zijn jullie daarmee begonnen? Nou, we zijn begonnen, dat, uh, nou, dat, dat is een kwestie van door het dorp lopen. En ik denk van nou, het kan hier en daar wel wat groener. Uh, dat vonden we als college ook. Dus daarom hebben we budgetten vrijgemaakt. Uh, ...bij de begroting van, van, van 2023 al. Uh, om, om meer groen toe te voegen, bestaand groen te verbeteren. en het onderhoud uh, op peil te krijgen. Uh, en dan kunnen wij er wel prima vanaf een gemeentehuis bedenken wat, wat goede plekken zijn. Hebben ook echt wel ideeën bij. Um, maar gewoon de zandvoorters zelf zien natuurlijk veel eerder welke plekken in hun buurt uh, wel wat een, wel opwaardering kunnen gebruiken. En daarmee zijn we begonnen met uh, reacties opvragen. Waar vindt u dat het wel uh, wat groener kan? Of waar kan wat bij of waar kan wat beter? En daar zijn inderdaad wat je, je zijn 120 reacties uh, opgekomen. En een heel groot deel daarvan zijn we nu aan het uitwerken. Die... Uh, uh... 120 reacties, die gaan door het hele dorp heen ja. ongeveer. En in, uh, bij Nieuws, waar het ook over vergroening gaat, daar vind je de grote projecten staan. Um, de Rotonde, uh, de Gerkenstraat, uh, noem maar op. Die, die kleine projecten, hoe gaat u daarmee om? Nou, die gaan eigenlijk in hetzelfde programma mee, want we hebben ook nu uh, ook best een aantal kleinere uh, projecten gehad. In, de, in de, de Kruisstraat, vlakbij waar jij woont. <laughs> vlakbij waar ik woon trouwens. Maar daar, daar zijn ook een aantal bomen weer geplant en groen opgewaardeerd. Um, rondom het gemeentehuis in de Zwaluwestraat. Uh, er zijn ook ja, de, uh, een, enkele in. losse bomen. Uh, Mussenpad zit ertussen. Uh, inderdaad, de, de, bij de entree van Zandvoort. Die, die, die driehoek bij de Haarlemmerstraat waar die houten raceauto staat. Daar is, uh, ja, de groen, kerstboom uh, staat er nog. De kerstboom is inmiddels weg. Oh, van de week <laughs> de, stond hij er nog. Van de week stond hij nog. Hij is woensdag <laughs> weggehaald. Hij stond er gewoon nog goed bij namelijk. Um, ja, Wij dachten maar daar, er van langer staan. Nou ja, als hij, als zolang hij goed staat, gaat het goed. Op een gegeven moment moet hij wel weg hoor. Maar uh, hij stond er nog zo goed bij ja. dat we dat een beetje zonde vonden. Maar daaronder, inderdaad op die plek, daar is ook de, Dat zie je straks weer opkomen als het uh, lente begint te worden. De retonde bij de Hanemanstraat uh, is opnieuw uh, beplant. Uh, bij de, de hoek van Alphenstraat uh, van Lennepweg, daar, daar zit uh, vergroening mm -hmm. uh, geweest. Onder het uh, Center Parks Hotel uh, zijn er wat plekken toegevoegd. Dus er zijn, er zijn wel meer plekken uh, gebeurd. En, maar het is ook niet een project van één jaar. Het is. Uh, we hebben dit jaar uh, wat gedaan. We gaan volgend jaar wat doen en het jaar daarna weer. En het is een lopend, uh, lopend zaak. Ja, tot uh, eind vorig jaar konden bewoners reageren. Uh, hebben die ook allemaal een berichtje gekregen van joh, uh, we doen wat of we pakken het aan? Of... Voor mij hebben ze allemaal een terugkoppeling gehad met wat we. Wat, maar dat, dat is natuurlijk, het is ook steeds een werk in uitvoering, dus uh, niet allemaal. Ja, nu uh, is, is dat in beweging. Kunnen ze nog wat doen? Sowieso. Uh, je kunt altijd ook met nieuwe ideeën blijven komen. Daar, daar hebben we altijd wat aan. Ja, ja. Uh, dus uh, dat kan ook via de website heb je gewoon <coughs> altijd de, de optie om uh, ideeën te melden. Uh, en klachten. Of, uh, klachten, niet, klachten vind ik zo negatief, maar meldingen te doen. Dus als je ergens zegt van nou, hier ligt het groen er gewoon slecht bij. Er is uh, niet goed onderhouden, doe hmm. vooral die melding. Want daar sturen wij hmm. op. Uh, dus dat is even ding één wat je kunt doen. Het dus mak makkelijkste en uh, simpelste. Um, waar we ook heel erg mee bezig zijn is um, uh, buurtgroen. Dus dat mensen zelf zeggen van nou... Uh, ik vind het eigenlijk wel leuk om met mijn buurt samen uh, een perk te onderhouden of uh, dat zelf in te, kun je zelf kiezen welke planten dat zijn maken we een afspraak dat je dat, dat de buurt het ook onderhoudt en uh, dat dat kan ook heeft u daar voorbeelden van uh, zeker in, in bentveld zit een vrij grotere een wat wat grotere buurttuin um, maar ook weer bij de hoek rozen nobelstraat uh, loopt het op dit moment een uh, een initiatief ik meen oh, ook op. bij de uh, Jans-Nijerplein. Uh, maar ik weet niet hoe of dat al afgewerkt is of niet maar daar liep in elk geval een idee Mm -hmm. En zo zijn er wel meer ideeën. En daar, daar is ook uh, elk jaar weer een, uh, een budget voor. Een nieuw budget ja. voor vergroening Ja, ja nou, en een los budget echt voor, voor buurtgroen, uh, dus mensen die zelf uh, zoiets willen doen. Ik kan me voorstellen dat is maar heel lang geleden, dat de raadslid Paap daar een druk over gemaakt heeft. Zeker. Uh, nou, dat is een van de drijvende krachten achter dat structurele ja. budget. Ja. Dat is nog dus wel een paar jaar geleden. En uh, nou, raadslid Paap, maar ook ma raadslid uh, Maaike Koper, Keur. maakt zich daar heel erg... Uh, ja. Ja. ja, en nu Maaike gaat Koper, dus, uh, ja, ja ook gaat het dus ja. gebeuren. <coughs> Uh, Hebben we al reacties van de buurt? Want eerst krijg je natuurlijk reacties van waarom moeten die grote bomen weg? Nou dat is bijvoorbeeld bij de, bij de Gerkenstraat, ja, ja, ja. daar zijn bomen weggehaald. Is ziek waren. En, daar komen, uh, <laughs> ja, en, en terecht, want het waren, waren hartstikke mooie bomen. Maar ja, als ze ziek zijn dan, dan is er niks meer aan te doen. En toen kwam er ook nog eens een storm overheen geloof ik. Maar wat er terugkomt is natuurlijk uiteindelijk veel mooier dan wat er uiteindelijk stond. Ja, het duurt, duurt, maar nou. het, ook het oppervlak groen zeg maar is, is groter. Dus het, tataal, in, in totaal komt er daar meer vergroening uh, mm -hmm. terug. Kwalitatief wordt het beter. Nou, dan gaan we over een jaar of tien wel ja. zien hoe dat... En je ziet dat dat positieve reacties oplevert. Als je... ja, ja, belang... Mensen worden ook gewoon blij van, en, en dat snap ik, dat heb ik zelf ook. Je wordt gewoon blij van, van, van bomen en groen in de buurt. Zit er een combinatie voor jullie in um, vergroening, verkoeling, uh, betere lucht? Dat hangt allemaal achter. Um, kijk, we, we hebben het nu natuurlijk steeds over gewoon uitstraling. Dat is natuurlijk, ik denk, hartstikke belangrijk. Ja. Ik denk het belangrijkste. Maar daar zitten natuurlijk heel veel redenen achter waarom je meer vergroening wilt. We willen minder stenen op meer zodat het water gewoon weg kan zakken. Uh, ik heb ook van die foto's gezien dat je het hitteprofiel van een straat met, met straatstenen en een straat met, met veel groen, mm -hmm. dat is gewoon echt veel, veel beter. En nou, dat wordt, uh, wordt steeds belangrijker. Dat hoort er natuurlijk ook bij Maar het, het, is, het mooie is dat het juist allemaal tegelijk gaat. Mm -hmm. um, heel Nederland doet aan tegelwippen, ja. wat Sampford ook meedoen. Ja, nou, dat, dat doen we in feite hiermee. Ja, er zitten ook best we, wel veel plekken waar halen we tegels weg en doen we <laughs> bomen terug. We roepen ook elk jaar mensen op om met geveltaintjes te werken. Um, Lo loopt dat in Zandvoort? Nou ja, um, je ziet wel geveltuintjes en je ziet dat wij in de openbare ruimte best wel veel tegels aan het weghalen zijn. Uh, we noemden hier even de, de voorbeelden hier in de buurt. Maar als je ziet, de, de komende paar jaar gaan we heel nieuw Noord uh, op de schop uh, uh, zetten. Er komen onder ook 500 bomen bij en een enorme oppervlaktes dus groen. Wat nu relatief versteend is. Mm -hmm. dus qua, qua tegelwippen zijn we aardig bezig. Waarschijnlijk niet in het, in het officiële programma. We hebben niet, uh, uh, dat hebben we allemaal niet. Maar uh, we helpen wel als mensen bijvoorbeeld een geveltuintje willen doen. Dan halen we de tegels op. En, uh, ja. Ja, u haalt het zelf van aan. Uh, Nieuw Noord is natuurlijk een hoop uh, uh, gebouwd en gedaan. En eigenlijk uh, de verroening loopt daar wel achter. Ja. Kijk, in het centrum, en dan pak je hier de, uh, de, de Wilhelminenwijken en zo, daar, daar was er al een hoop groen. Ja. En de Gerkenstraat was groen en Noord eigenlijk niet. Nee, en dat zie je eigenlijk en ook in de Heb je daar nou nog wel plek om... om, om Bomen neer te zetten? Nou, dat is ze altijd een beetje passen en meten. En in uh, nou, in Nieuw-Noord hebben we dat gedaan door gewoon die hele wijk opnieuw uh, in te richten. En daar, daar zie je ook dat het werkt. Dat daar uh, ik zei dat 500 bomen bij komen, maar ook gewoon heel veel oppervlaktes uh, groen. Mm -hmm. Dus dat lukt, want dan moet je soms even van staat anders indelen of parkeerplaatsen uh, op een hoofdje zetten in plaats van verspreiden. Dus dat, dat lukt allemaal wel. Uh, inderdaad, de Willemina-buurt, uh, of de Koninginne-buurt, ja. is, uh, is, is heel groen aangelegd. Je ziet hier in het oude centrum, dat is heel erg versteend. En daar is het ook heel lastig om plekjes uh, te zoeken. Maar de, ik zie wel dat het lukt. En, uh, ik heb paar in de Halterstaat nog. Uh, ik weet niet of de Halterstaat ook uh, ja. een goede idee is. Maar de, <laughs> nou, nou, ja, nou ja, over de daar wordt al heel veel over gesproken. En, uh, ja. <coughs> hij staat ook in de infrastructuur klaar bij de toeristische visie. Ja. Want uh, eerlijk gezegd mag daar wel eens een keer uh, de, de, stenen, de tegels gewipt worden. daar. Ja. Um, elk jaar komt er een nieuw budget. Een langlopende planning. Uh, wat, wat staat er voor volgend jaar op de planning dan? Uh, nou, ze zijn. Ik heb die nu ga, een, ga, gaan, gaan jullie ik heb niet. niet doen? We gaan, uh, ik heb nog niet concrete planning van welke perkjes er Dan gaan we, nu, we, we werken in plantseizoenen. Uh, en dit plantseizoen is nou bijna afgelopen uh, rond, rond maart, april. Uh, dan sturen we ook even een update naar de gemeenteraad toe en daarmee ook openbaar van wat, wat ze na het afgelopen jaar mm. wat hebben gedaan. En daarna begint eigenlijk het plannen maken voor het plantseizoen uh, volgend jaar. Um, maar wat we nou weten is dat we uh, een van de punten in het actieplan Groen is dat we zeggen elk jaar bomen bijplanten. Nou, dit jaar hebben we die uh, ruim gehaald. Ja, dat komt wel aan. Uh, Als we straks bij de. Uh, het volgende wat we gaan doen is bij het uh, begin van de oude trambaan, uh, 25 bomen erbij. En dan zitten we denk ik op uh, 68, 69 uh, bomen dit jaar. Nou, dat komt helemaal goed. Dus dat gaan we uh, volgend jaar uh, ook weer doen en het jaar daarna ook weer. En tussendoor nog wat, wat, wat perken plant, uh, perk en planten. Perken uh, uh, uh, en planten uh, en uh, uh, uh, ja. Ja, tot zover. Maar een beetje, uh, je, je moet dat verwachten net zoals dat we dit jaar hebben gedaan. Gewoon uh, een aantal locaties op basis van de opmerkingen van mensen. Ja, en mensen kunnen nog steeds in, in blijven dienen. En, uh, dat kan altijd, uh, ja. Ja, okay. ja. ja. Omdat er uh, op de site staat, er kan niet meer ingediend worden. Nee, kijk, we hebben echt dat project gedaan dat we uh, wilden opstarten. Ja. Toen hebben we echt expliciet hiervoor uh, ook uh, benadrukt: uh, reageren. Dat hebben we gebundeld en, en samengevoegd. Dat is klaar. Uh, maar elke melding of idee die binnenkomt... die wordt gewoon die bekeken wordt en gewoon beoordeeld. Ja, ja, ja. Oké, okay, prima. Um, tot zover de vergroening. Maar in het verlengde van de vergroening en de leefbaarheid... Uh, kregen wij gisteren een berichtje over... Zandvoort uh, en regio krijgt 20 miljoen ter beschikking. Uh, ik heb het heel kort gelezen. Ja. Uh, wethouder Carré en u bent daarbij uh, betrokken. Zeker. Hoe zit dat? Dat is een, een budget dat het Rijk uh, heeft... voor, voor oh. regio-deals. En daarmee willen ze eigenlijk de... Ja, wat je zegt, leefbaarheid uh, vergroten. En um, ook meer... Uh, wijken met elkaar in samenhang uh, brengen. Uh, en wij hebben met deze regio, maar dat is dus Zandvoort, maar tot, tot met uh, Vels aan toe, geloof ik. Een um, aantal andere gemeentes hebben daar een aanvraag in gedaan. En met al die gemeentes hebben wij uh, toegekend gekregen dat hier 20 miljoen uh, kan worden geïnvesteerd. Voor de hele regio. Dus. Voor deze hele regio. Mm -hmm. En daar moeten we nou plannen voor gaan maken. En um, wat wij vanuit Zandvoort in, dat, in ons aanbod hebben ingebracht is eigenlijk de. Um, hoe kun je daar de openbare ruimte en, en groen gebruiken om. Um, om die leefbaarheid te vergroten. Dus leefbaarheid is niet alleen de, de sportschool. En, en, en dat, hè, dat, dat, dat is ook gewoon, kun je buiten een ommetje lopen naar je werk? Is dat, uh, heb je dan groen wat je tegenkomt, de parkjes, banken, Dat soort zaken waarmee je, je ja, ja, verbinding dus, creëert eigenlijk. Maar we hebben geen gekeken. En daarom zie je ook dat Lars Karene en ik dat samen hebben gedaan. Uh, omdat we echt die openbare ruimte als de plek zien waar dat moet gebeuren. Um, openbare ruimte verbeteren, uh, heb je daar al een idee bij? Als je zo door het dorp kijkt? Ja, vol, volop. Uh, en ik, ik denk dat met name de naar die herrichting van Nieuw-Noord waar we mee bezig zijn, dat daar dit een hele mooie extra stimulans uh, voor kan zijn. Om dat met nog echt snel plus uh, aan te pakken. Ja, ik zag een tekening van de nieuw Curie hoek want dat ziet er ook wel uh, leefbaar uit moet ik zeggen. Ja, zeker. Alleen als je dan een stukje terugkijkt, dan is er nog wat, uh, wat te doen denk ik. Hoe bedoel je een stukje terug? Nou, als je richting Fomarplein gaat kijken en, ja. en die flats en zo. Die flats worden wel uh, Ja, en, en open ruimte dus ook. Dat is, dus vanaf <coughs> april beginnen we bij de, bij de om flats aan die kant. Dat is plan deel 1. En ik denk tot, tot 2027 hebben we heel Nieuw-Noord uh, stuk voor stuk uh, hele, hele, hele, hele best, Maar echt heel grondig. Dus de... Uh, alle straten open geweest, riolen vervangen. En, uh, maar, ja, maar je doet het, ingericht. Ja, je doet het in, in, natuurlijk wel op de lange termijn. Voor de lange termijn ja, moet ik zeggen. Dus zeker. je moet het wel grondig doen. Dus dan doe je dat meteen goed. Ja. Dat is Noord, uh, leefbaarheidscentrum. En dan kom ik toch weer even terug op de ja. Aldersstraat. <laughs> nou ja, um, hey, wat, wat je nou er wat af je af met? ziet. Ja. Um, en daar hoor je veel over. Over voorgelopen kelders, riool te kleine, noem het maar op. Uh, als je van de week door de Haldesraad liep, was bijvoorbeeld Hoekneuf één grote uh, vijver. Ja. En dat zie je bij de Schoolstraat, aan het einde. Dat is ook leefbaarheid. Ja. Gaat een gedeelte van het geld misschien ook die kant op. Uh, of, nou, of, of... Het nadeel is dat wat je, wat je nu ziet aan wateroverlast komt voor een heel groot deel door het gestegen grondpeil. Doordat het gewoon de afgelopen maanden uh, heel veel harder dat heeft gerekend. Echt, ik denk de hardste regen, mm. of de meeste regen in de afgelopen 60, 70 jaar. Um, en ons grondwater in Zandvoort is niet een beheerd grondwater. Dus het is niet zoals in een, in een polder waar het waterschap mm -hmm. het grondwaterpeil beslist. Uh, hier beslist eigenlijk de natuur, dus hoeveelheid regen die geval is, wat het grondwater is. Um, en dat maakt het ingewikkeld, want er ligt geen gemeentelijke taak. Um, maar we zien wel dat die overlast uh, er is. Uh, die, wa die was in de hele delen van het centrum was al grondwateroverlast. Uh, Um, in het nieuwe gemeentelijke reguleringsplan hebben we ook, de, maar dat is ook weer lange adem, de komende paar jaar, gaan we ook een grondwatermeetnet uh, aanleggen, mm -hmm. zodat we beter zicht hebben op wat er in dat grondwater gebeurt. En dan kunnen we ook gaan overwegen, van, moet je als gemeente nou wel sturen op het grondwater? Waar ook weer allerlei nadelen aan liggen, want als je het grondwater verlaagt, dan komt een fundering bloot te liggen, waardoor je verzakkingen krijgt. Dus het, is niet een, nee, het, is niet, het is geen uh, makkelijke koop om aan te draaien, we doen het grondwater omlaag en dan, <coughs> dan zijn we van het probleem af. Um, maar dat is vrij ingewikkeld. Um, wat we wel natuurlijk al langer kenden en vaker meemaakten, is wateroverlast door uh, regen die op straat bleef staan. En dat los je natuurlijk gewoon op door minder straat te hebben, minder tegels en uh, meer groen en ja. uh, grond. Zodat het gewoon langzaam kan, kan infiltreren. Ik hoor het om, er is nog veel te doen in Er, er is heel uh, veel te uh, doen, ja hoor. Ja. vergroening en. Uh, Zeker. Ik, ik hoef hem niet te vervelen. <laughs> dat geloof ik ook niet. Um, nou ja, Alle andere uh, dingen die zijn al uh, lopend. Hè. parkeer loopt goed. Nou, volgens mij wel. Het is, dus, uh, nou ja, parkeren. Dan moet ik meteen denken aan, aan parkeertrein Zuid. Uh, die we het afgelopen jaar natuurlijk wel gemist hebben. als, uh, als, parkeer-, als het overlooptrein. Uh, waar we nu ook volop mee bezig ja. zijn. om daar, uh, uh, ja, dat overlooptrein weer geschikt te maken voor, uh, voor Ja, dat, dat hinkt natuurlijk op twee, op twee stukjes nu. Hè? Want uh, ook het asielbeleid uh, moet komen. naar de spreidingswet. Uh, dat overloopgebied was eigenlijk voor auto's. Ja, dat is voor auto's. Ja. Blijft ook voor auto's. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens zien ja. hoe de ontwikkeling daar komt. Zeker. Uh, dank voor het gesprek. Nee, ga graag. Gedaan. En ik heb uh, begrepen dat ik straks nog een gesprekje heb. Okay. Als, als leraar? Nou, volgens mij niet. Dat ben ik niet. Maar een andere Martijn Hendrik. <laughs> ik, dus je, moet mij, je moet mij niet op ski zetten. Dat lijkt wel <laughs> grappig. Ik denk, hé, hey, wat <laughs> is dit nu weer? Dat vind, vind ik wel grappig. <laughs> Hendrik, het is, het is geen die... zeldzaam aan mijn naam, blijkbaar. Ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Dank voor het gesprek. Ja, en uh, het we gaan. spreken we elkaar zeker nog wel over de, de rest van de vergroening. Ja, zeker. Dank je wel. La la, la la la la, la la la la, la Ben buiten en ben dapper, wij gaan knallen, daar klappen. Gele rakken, mesh met me stappen, geknipt voor dit net aan kapper Ik heb flappen, kom me stappen en we pakken een vijf. Ik ben peng, het peng, als een chappende derf. Maar ik kom hier niet voor de koffie of thee. Ik heb een fles mee, hij is twee bij twee. Oh ik kom naar je toe toe met een Doe maar geen glaasje, maar een hele Ik kom hier niet voor de koffie of thee. Vanavond gaan we lit, wij zijn abonnee. Oh ik kom naar je toe toe met een doe. Alles in mijn kut. het sake Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh over drank wordt gemengd, ongeremd, hard gaan over de kop, achtbaan. Een gratis drankje, kom op, die kan je toch niet afslaan. De campagne mix die met champagne en bruisende oranje op volle toeren, giel montagne. Hoe ik hier ben beland, geen idee. Maar ik kom hier niet voor de koffie of thee. Ik heb een fles mee. Ja, voor het tweede gedeelte gaan we naar Carina Veren En die uh, loopt met een helm op. Waarschijnlijk door uh, Hotel Keur aan de Zeestraat. Carina, hoe is het met je helm en je, en je bouwvakkerhandschoenen? Nou, uh, helm hoef ik hier niet op hoor. En uh, bouwvakkershandschoenen ook niet. Het ziet hier al echt top uit van binnen in dus het hotel. Je, dus je hoeft niks te doen? Nou, ik uh, zit nu eigenlijk in een kant-en-klaar nieuw hotelkamer... Prachtig, prachtig gesteld. En ik heb al een kleine rondleiding net mogen hebben. Uh, ik ga jullie graag zometeen met uh, Tom van Veen, de eigenaar van het hotel, meenemen. Want het ziet er zo prachtig uit. Ik uh, vind dat iedereen het eigenlijk moet zien. Nou, wij, dus... uh, wij lopen er vaak langs en het is ook heel ja. mooi om, om te zien. Maar uh, je moet Tom ook eens vragen hoe het met de buitenkant gaat. Ga ik ook allemaal vragen. Okay, nou, veel ik goed. ga het allemaal vragen. Veel plezier. Ja, nou, Tom, um, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hartstikke fijn dat ik eventjes in jouw drukke programma hier uh, in je mooie hotel mag rondlopen. Je vrouw is er nu niet, maar jullie hebben dit wel echt met z'n tweeën gedaan, hè? Ja, het is totaal van ons uh, samen. En uh, nou jij ja, vroeg net ook al: heb je een binnenhuis als je dit, uh, Maar dat doet mijn vrouw allemaal. Dus die, uh, die heeft de styling er uh, binnen gedaan. Ja, klopt. Klopt. Ja, ik ben uh, uh, verrast over hoe het er hier al uitziet. Ik dacht, ik kom inderdaad in een bouwval terecht. Ik moet een helm op. En uh, we lopen door het stof. Maar het is toch aardig aan het vorderen. Want je zei zelf dat je eigenlijk als streefdatum 1 maart hebt. Hè, dat het klaar moet zijn. Ja, dat klopt. Uh, 1 maart uh, hebben we uh, de opening en uh, dan moeten ze inderdaad gaan raaien. En dat moet ik wel, want de laatste uh, vijf maanden ging het geld er alleen maar uit. En het is fijn als er natuurlijk weer wat geld in komt. Het klinkt als een beetje zo'n ik-vertrek-verhaal. Dan hebben de mensen nog een douchekop en een, uh, een uh, douchegordijn uh, in hun handen... want smiddags komen de nieuwe gasten. <laughs> ik hoop dat jij nog wel echt het gaat halen 1 maart. Uh, we hebben net al een kleine rondleiding gehad... Um, je bent heel veel tegengekomen hè, in dit pand. Het pand vol verhalen. Want het gaat natuurlijk al flink wat jaren terug. Volgens mij 1911, als ik het niet verkeerd heb. Ja, klopt. Uh, ja, je, loopt door, je, je komt allerlei historie tegen als je een muurtje weghaalt, en een randje weghaalt en een uh, plafond uh, weghaalt. Uh, we kwamen uit de tekeningen kwamen we achter dat het pand een historie heeft vanaf 1902. Toen is het gebouwd. En 1911 is inderdaad het hotel heen gekomen. We zijn oude tramrails tegengekomen als steunbalk. We zijn planken tegengekomen die bleken van een oude strandtent te zijn. We zijn behang tegengekomen waarbij ze blaadjes op de muren hebben geplakt. Waarschijnlijk was het budget op en vonden ze dat een leuk idee. Misschien wel heel duurzaam. Gewoon blaadjes zoeken tegen de muur aan plakken, want dat geeft lekker goede isolatie. Ja. Misschien kan de gemeente daar nog wat mee, dat we de blaadjes die we verzamelen kunnen gebruiken voor, om te plakken op de muren. Maar zullen we even een rondje gaan lopen? dat ja. is goed. Want um, je zegt zelf, uh, jij zit hier nu sinds, uh, hoe? sinds hoeveel jaar in? Uh, wij zijn in 2019 gestart. Christine en ik werken allebei in het bankwezen. hebben onze uh, banen opgezegd en hebben het opgenomen. Wel van de ouders van Christine. Dus dat, uh, het was niet helemaal een x track uh, uh, verhaal. Nee. Uh, het is bekend in het bedrijf al. Uh, maar dit wordt het zesde jaar uh, waarin, we, uh, waarin wij ondernemers zijn. Ja. En hoe bevalt het om een hotel te hebben überhaupt? Is het een beetje faulty Towers of is het... loopt het allemaal gesmeerd? <laughs> een beetje van allebei. Nee, het loopt het, het, onwijs leuk. Uh, je, uh, ja, de, hoe leuk is het om uh, uh, mensen te ontvangen... ...die lekker op een vakantie komen... ...die uh, plezier komen maken... ...die komen genieten van Zandvoort... ...die je allemaal mooie dingen van Zandvoort mag laten zien... Uh, ...deze feestje. Ja, uh. ja zijn, uh, ik denk dat je ook wel... Uh, ...omdat Hotel Keur zo'n goede naam heeft... ...want het is het oudst nog bestaande... ...Hotel van Zandvoort... Uh, ...je hebt denk ik ook wel heel veel mensen... ...die echt elk jaar weer terugkomen. Ja, ongeveer 20% van onze gasten... ...komen elk jaar, uh, elk jaar terug, dus dat klopt. Ja, nou, waar gaan we heen? Wat, uh, wat uh, heb je allemaal uh, ontdekt? Ik zag net een heel mooie deur daarachter. Ja, nou, Misschien we... kunnen we voor beginnen. Uh, er ligt hier al nieuw uh, vloerbedekking. Het ruikt echt uh, allemaal heerlijk nieuw hier. Uh, de deuren zijn nieuw. Hoeveel kamers heb je straks eigenlijk? We, hebben, we hadden 27 kamers. Uh, we hebben straks 41 kamers. 41. En, en ja, ik heb het natuurlijk gezien: niet allemaal dezelfde type kamers. Uh, jullie hebben standaardkamers, maar ook flinke uitbreiding van grotere kamers, toch? Ja. ja, daar zagen we een behoefte in in de markt. Dat um, uh, mensen graag wat langer wilden blijven, maar dan ook een keukentje erbij willen hebben. Net even wat meer ruimte wilden hebben. Uh, en dat is wat we nu uh, uh, bieden. Daarnaast ook een aantal nieuwe hotelkamers. We hebben straks negen appartementen uh, bij appartementen gericht op de shortstay. Dus een week, twee, drie weken. Uh, en een aantal uh, vijftal uh, nieuwe hotelkamers naast de 27 kamers die we hadden. Zo, dat wordt aanpoten. Hoe groot is jouw personeelsgroep? Nou, uh, die moet uiteindelijk naar een man of tien. Wij zoeken naar housekeepers uh, en uh, mensen voor uh, ontbijt en receptie. Dus mocht er iemand luisteren, uh, kom vooral een keer een kop koffie drinken, kom eens kijken. krijg je alvast een sneak peek van hoe het gaat worden. Uh, en kunnen we eens kijken of we wat voor elkaar kunnen doen. Nou kijk, meteen een oproep erbij. Uh, we kijken nu uit over prachtige terras. Je zegt net zelf, een van de mooiste terrassen van Zandvoort. Um, als je hier binnen loopt, loop je meteen tegen een prachtige deur aan, die niet eens zo hoog is. Uh, je zei net zelf ook al, we hebben beneden ook kamers gemaakt. Daar moesten we toch wel de grond een beetje uitgraven om hogere plafonds te creëren. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Um, ja, wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd om de uh, oude elementen van het pand uh, uh, in ere te laten. Dus we kregen, we kregen op een gegeven moment ook al vragen van uh, bezorgde uh, uh, zandvoorters. Dus die zeiden, wat heb je met de glas en lood gedaan? Is dat weggegooid? Mm. Uh, om iedereen gerust te stellen. Dat hebben we bewaard, uiteraard. Dat gaat terugkomen in het, oude, uh, uh, uh, of in het nieuwe hotel. Um, en ja, deze deur hebben we ook uh, uh, uh, oud met nieuw proberen uh, uh, te combineren. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan met de kozijnen. Daar zitten kunststofkozijnen in. Maar wel met een houtlook, uh, niet met zo'n diagonaal randje onderaan... maar met gewoon een rechte lijn, alsof het, alsof het hout is. Ja. Uh, zo proberen we de historie van het pand te respecteren. En dat proberen gaan we straks ook nog uh, uh, zichtbaar maken... door het glas en lood te toonstellen. Maar ook een stukje historie van het pand uh, uh, te vertellen. Ja, want je zei net in een lange gang hier... daar komt eigenlijk een hele mooie tijdlijn uh, te zien. Dus eigenlijk... Mensen in Zandvoort, als je geïnteresseerd bent in het verloop van dit hotel... dan kun je gewoon hier naar een mini-museum, eigenlijk, toch? Ja, ja, dat is uiteindelijk de bedoeling. Ja, als dat klaar is, dan, uh, dan gok ik dat, uh, dat je misschien nog wel een keertje terug, uh, uh, terugkomt. Uh, en dat, zeker weten. <laughs> dat we ja. inderdaad uh, uh, ook een vet van de foto's laten maken. Als je dat leuk vindt, dan wandelen we vooral eens binnen. En dan uh, dan komt vooral eens kijken, van harte welkom. Ja, nou, want ik zie hier een mooie glas in lood uh, van het Oude Mannenhuis. En ik zie een mooi glas in lood van de oude watertoren. Nou ja, uh, ik heb een tijdje terug, uh, mocht ik uh, de watertoren die er nu staat en helemaal tot penthouses wordt veranderd, uh, mogen beklimmen. Maar dit is dus de oude. Prachtig zicht. Uh, volgens mij de Nobelstraat, die je dan ook nog een stukje ziet. Met een visvrouwtje op de voorgrond. Ja, echt prachtig dat je dat uh, bewaart. En uh, het thema in het hotel. Dat, uh, ik zie allemaal uh, Rijksmuseumvergrotingen, bloemstukken, Stillevens. Dat uh, is ook wel waar jullie van houden, hè? Bloemen, dat zie ik ook op jullie site. Ja, het moet vooral kleurrijk zijn. Het moet ja. vrolijk zijn. Mensen komen hier op vakantie. Uh, en we hebben inderdaad gekeken, hoe kunnen we nou, uh, uh, nou daar een leuke draai aan geven? Uh, boven hebben we inderdaad oude meesters. Uh, die hebben afgedrukt op plexiglas. Dat is enerzijds praktisch vanuit de maken, ja. Maar anderzijds ook wel dat een glansje mee te geven. Dus ook weer oud met nieuw te combineren. Voor de Nieuwe Kamers gaan we werken met uh, Sander van Laar, een kunstenaar. Uh, die maakt stillevens uh, op de manier zoals de oude meesters deden. Alleen dat fotografeert hij. Uh, en die komen in de Nieuwe Kamers uh, te hangen. Dus dat wordt het thema de Nieuwe Kamers. Die schilderijen worden vanaf volgende, volgende week opgehangen. Wauw. En we zijn net beneden geweest. Daar uh, is nog iets speciaals. Want de mensen krijgen dus ook allemaal ruimte om naar buiten te kunnen. Dat hebben jullie ook heel goed aangepakt. Ja, veel zandvoerders kennen de snoekenbaan nog wel. En weten dat ze aan de achterkant van het pand uh, naar beneden kunnen. En dat je daar dan een stukje tuin hebt. Ja. Uh, die tuin wordt momenteel volledig opnieuw aangelegd. Uh, en inderdaad, de mensen die daar zitten, er zijn, worden zes appartementen gerealiseerd. Die kunnen gezamenlijk gebruik maken van die tuin. S ochtends in het ochtend zonder een bakje koffie doen. Of lekker met elkaar ontbijten aan een van de grote tafels uh, in het groen. Uh, want er worden ook uh, uiteraard veel planten uh, uh, aangelegd. Ja. Uh. Nou, niet verkeerd hoor. En dan heb je ook nog van die kamers met uh, tussendeuren. Dus mensen die met hun uh, kinderen of wat oudere kinderen willen komen, of met opa en oma. Uh, dan kunnen ze dus ook nog een, ja, hebben ze een connectie tussen de kamers, toch? Ja, in goed Nederlands connecting doors. Oh, uh, bijna uh, goed. <laughs> uh, er zit inderdaad dan. Nee, de maak je een muur. Uh, aan de weerszijde zit een uh, deur tussen de twee deuren in voor de geluidsisolatie. Die kunnen we openmaken. En uh, als papa en mama met kindjes komen, dan. Uh, ja. Uh, kunnen de kinderen lekker slapen? Kun je samen uh, s'avonds nog uh, een gesprek voeren of, uh, of even televisie kijken? We hebben zelfs een appartement wat voor vier personen is en er zit een appartement naast voor twee personen. Dus als datzelfde gezin komt en opa en oma komen ook nog mee... dan hebben zij ook een gezamenlijke ruimte uh, uh, waar ze uh, niet via de gang naar elkaar toe hoeven, maar via de, de tussendeur. Nou, over een gedacht. Dat hoor ik alweer. Dus um, dit pand heeft zoveel historie... Uh, we hebben net eventjes de tijdlijn bekeken. Uh, het is zo vaak verbouwd. Uh, heel veel ondernemende mensen hebben hier ingezeten. Want die dachten, nou, de gevel moet anders. Klein stukje aanbouwen. Uh, nog een kamer erbij. Uh, nieuw balkon. En nu zijn we toch wel weer aan de, denk ik, misschien wel de tiende verbouwing bezig. Minimaal. Minimaal. En uh, best wel veel eigenaar heeft gehad. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben hier ook nog andere... Nou, uh, mensen ingezeten. De Duitse bezetter. Uh, weet je daar iets van? Nee, eigenlijk heel weinig. Daar dus zou ik nog graag wel wat meer willen weten. In 1942 weten we dat het geconfiskeerd is door de Duitsers. Dat is eigenlijk, denk ik, de redding voor het pand geweest. Want de rest om ons heen is, is, is heel veel plat gebombardeerd. Uh, maar dit pand, uh, nou, hebben we in ieder geval de historie weten te behouden. Uh, maar wat er verder is gebeurd en hoe het verloop rond in die periode is geweest, dat weet ik niet. Uh, ja. En dat zou ik in de tijdslijn die we aan het maken zijn nog wel graag willen, uh, willen laten zien en willen vertellen. Ja. Nou ja, in ieder geval hebben ze wel uh, heel lekker warm hier uh, in dit pand kunnen zitten. Uh, als je, want jullie hadden een grote zaal hier ergens ook nog. Want als ik in de archieffoto's kijk... dan zie ik dat hier heel wat jubilea zijn gevierd. Ook door de familie Keur zelf. Een dubbel jubileum. Ze waren zoveel jaar getrouwd. En het hotel bestond toen zoveel jaar. Dat hebben ze hier gevierd. En je ziet altijd dat, er, dat ze aan lange tafels hier zaten om alles te vieren... De, ja, het is eigenlijk een hotel met heel veel verhalen. Ik denk als we een oproep zouden doen van kom allemaal eens eventjes uh, vertellen wat je nog weet van die tijd. Dan uh, denk ik dat je een boek kan schrijven over dit hotel. Ja dat zou zomaar kunnen. Nou, we hebben het wel eens aan gedacht en ik, het zit ook nog steeds wel in mijn hoofd om iets met die verhalen te doen. Om iets te laten terugkomen. Uh, nee, in de tijdslijn gaan we dat nu doen en in, met het glas in lood. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we hier nog wat meer mee, uh, ja. mee gaan doen. Ja. Maar we ronden eerst even de verbouwing uh, ja, ja. Ronden we even af. Ik vroeg net ook aan jou: heb je nog ergens wel iets van vrije tijd uh, op dit moment? Nee, momenteel niet. Ja, de zondagen plan ik voor mijn kinderen. En uh, volgende, of morgen gaan we lekker naar de Rotterdamse Haven een rondleiding uh, oh. doen. Uh, Daar moet ook tijd voor zijn. Uh, ja. Maar voor de rest ben ik zes dagen in de week hier, uh, hier aan het werk. En als straks uh, het hotel helemaal weer. Uh helemaal in orde is, uh, alles is klaar en de gasten komen. Uh, op wat voor moment heb je dan eventjes uh, rust of loopt het continu door? Of plan je voor jezelf diensten in? Dat je ook echt uh, uren hebt dat je afwisselt met je vrouw? Of hoe gaat dat? Doen je alles samen? Daar hopen we steeds meer ruimte in te krijgen. We, uh, 2019 starten we en was het gewoon 100 uur in de week werken, uh, ja. werken, werken. Werk. Het loopt hier zeven dagen in de week door, ja. uh, zeker in de zomer. Um, en we, hopen, we gaan nu steeds meer toe naar een situatie waarin we steeds meer dingen gaan uitbesteden. Uh, waarin we ook mensen op de receptie hebben. En waarin we dan wat ruimte voor onszelf creëren om, uh, om tijd thuis te hebben. Um, of gewoon zo af en toe zetten mm -hmm. helemaal niks te doen. Ja, want uh, ja, de, je schoonouders die dit pand altijd hadden, dat is hun, uh, ja, hun kindje, zei je net zelf. Komen zij nog vaak hier om te kijken? Zijn ze tevreden over hoe jullie alles aanpakken? Ja, ze zijn onwijs trots. Ze komen met enige regelmaat langs. Uh, ze passen ook veel op onze kinderen. Uh, dus die genieten heerlijk uh, uh, uh, van het leven. Ja. En uh, hebben inderdaad hier 18 jaar, sinds 2000, uh, uh, heel hard gewerkt. Ja. Uh, om het te maken tot, wat het, tot hoe wij het over hebben genomen. Uh, wij nemen het stokje over ja. en, uh, en zetten daar volgende stappen. Nou, ik uh, denk dat wij een oproep kunnen doen van... Uh, kom snel eens kijken, na 1 maart. Ja. Huh? <laughs> Toch? En uh, ja, de, de gasten zullen dit misschien niet horen. Maar uh, ja, ik denk dat... Ik kan er wel doorzien dat het echt een oh. prachtig hotel wordt. Er wordt er nu ook op dit moment heel hard gewerkt. Het is zaterdag, maar je hebt de mensen gewoon... Uh... Het gaat gewoon door. Ja, het gaat gewoon door. Volgens mij wilde Ben nog weten hoe het zat met de buitenkant. Ja, Ben wilde weten hoe het zat met de buitenkant. Ja, vertel. Uh, de buitenkant moet gestuurd worden. Uh, dat kan met het huidige weer. Uh, en niet daarvoor moet het minimaal een paar uh, dagen uh, boven de 10 graden zijn. En dat is nu nog te onzeker. En als ik dat nu laat doen, dan heb ik de kans dat het ja. de gevel weer afbrokkelt. Yes. Uh, dus Ben, dat wordt vanaf maart. Uh, uh, hopelijk uh, uh, begin maart al, als ik weer, weer een beetje meewerkt, Dan staat halverwege april de schilder. Uh, dus richting einde april uh, uh, ronden we het echt helemaal af. En, en dan is het pand weer helemaal strak geschilderd en gestukt. En uh, uh, uh, nou, uh, zijn we klaar met, uh, met de verbouwing. Nou, je bent een goede planner hoor ik al. En uh, inderdaad, je moet er overal maar rekening bij houden. En nu zelfs met de temperatuur. Ja. Uh, want anders bladdert het allemaal weer af natuurlijk. Dan gaat het werken. Ja. Oké, okay, ja. En hotelkeur blijft er gewoon op staan, toch? Zeker, zeker. Ja, dat blijven we absoluut behouden. Ja, hartstikke mooi. Tot uh, binnenkort. Dan kom ik die tijdlijn eens bekijken. Leuk. En uh, dan is ook alle, alle plastic van de, van de trappen. Ja. Alle dozen zijn weg. Ja. Nou, Hartstikke mooi. Ben, heb je nog een vraag voor uh, Tom? Ja, want uh, hij zit daar. Uh, uh, jullie uh, uh, riepen dat al over de historie. Maar ik ja. heb mijn trouwfeest nog gehouden in, uh, in Hotel keur En ik zal hem vandaag en morgen een, uh, een foto daarvan sturen. Kijk, daar heb je al een eerste verhaal. <laughs> voor het hele ja, boek. He? Hoor je dat? Ja, ja zeker. <laughs> voor het ja, hele boek, en en, Tom. Je... Uh, hoe is het met de voorgevel? Hoe is het met de voorgevel? Um, oh. ja ook goed er moet nog een uh, bij het er komt nog een nieuwe pui in uh, die komt er dus goed dus eind februari uh, komt die eraan uh, en ook dat hele stuk wordt uh, de, wordt, wordt geschilderd uh, er worden nog wat leidingen ingevreesd zodat het ook helemaal strak is uh, maar de voorgever zoals die nu staat die blijft uh, uh, redelijk intact met dus een lekkertje oké okay. ja. nou, ik ben ja. zeer benieuwd Carina en ja, Tom bedankt he? en uh, ja, ja graag tot, gedaan tot 1 maart zou ik zeggen tegen Tom ja, tot 1 maart. Uh, ben heeft zichzelf uitgenodigd. Had je wel gedaan, dus. Uh... Oh, had je ook gedaan. Oké. Okay. groetjes. Doei. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seen the dead alive. Voor het laatste gedeelte van de Goedemorgen Zandvoort in dit eerste uur gaan wij praten met Forst Willem. Goedemorgen. Ik, ik kan wel zeggen goedemorgen, maar je bent bijna niet te verstaan. Ik ben niet te verstaan, nou, dat ligt aan Thomas. Bijna niet, het geluid komt bijna niet door Ben. Doe je, ben je aan de telefoon of zie ik je naar de radio te luisteren? Nee, ik heb de telefoon nu. Oké, okay. gaat het allemaal wel beter? Ik heb de radio mee in de keuken. Oké. Okay.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 Duistergast was eigenlijk degene die begonnen is met carnaval. Met. Was dat nog bij uh, het oude zomerlust? Ja. Ja. Het uh, is namelijk zo, als ik er wat over mag vertellen. Jazeker. Het bestuur van Duistergast... ...besloot om het carnaval te introduceren hier in ons dorp. En kreeg contact met meneer Pas. En dat was de eigenaar van het badhotel. En daar hebben ze... Uh,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 en eh, toen is eh, de Duister, heette Duisterschar. En Duisterschar was de eerste prins. Dat was eh, de uh, Durak, heette die. Dat was de Tetrode. is De tweede was Pieneut, dat was meneer Visser. De derde was Kwast. Dat was een schilder, dus Kwast. Ja. En de vierde was ik, Prins hey, hey, hey.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 ja, ik, ik, ik, dat, heb was... nog eens, ik heb daar nog wel eens meegelopen, maar het begon uh, ongeveer in de Zeestraat. En elke vee waar je ja. tegenkwam daar, uh, ja. van Kootje Kerkhoven tot, uh, uh, tot, tot de, nou, noem ze maar op. Ja, een hele bekende kroeg, waar ik ben nu op zijn naam boekeniersnest. Boekaniersnest. ja. In de Bakkerstraat. Ja. En die hadden altijd een kanonnetje en dat werd dan afgeschoten tijdens de intocht. Daar waren echt honderden mensen aanwezig. Dat was echt ongelooflijk. En hoe is het dat is... met uh, Prins Boudewijn? Ja, hij is pas veel later gekomen. Oh! Boudewijn. Ik heb net de vier prinsen opgenoemd. Ja. En uh, dus, uh, toen was ik dus weer Prins van, uh, van uh, de <coughs> Scharkoppen. En uh, zo is dat allemaal doorgegaan, Ben. Scharkoppen dus. <coughs> en toen kreeg je nog van. Uh,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 veel vernielingen gedaan. Veel vechtpartijen noem maar op. Dat had niks meer met carnaval te maken. Dus ze hebben gezegd jongens, we stoppen ermee. Het ging niet meer. Want carnaval is dus een volksfeest. Juist voor vrolijkheid en gezelligheid. En niet om een hoop rotzooi te maken. Ben jij als, als ras Brabander, want uiteindelijk kom je daar vandaan. Ja, Nijmegen. <laughs> ja, nou ja, oké. Okay. nee. Een beetje op de rand van is dat toch? Ja.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 Nee, het, is, is maar, wel, het uh, moet wel gezellig zijn, het moet wel fijn zijn, het moet wel leuk zijn. En als er dat niet meer is, nou ja, dan, nee. eh, dan houdt het op. Dan eh, moet ik nog even vertellen, bijvoorbeeld onze grote uh, uh, feestavonden. Dus zeg maar een bal, een Inbouwers, ben schrik niet, 1200 mensen waren daar. Ja, ja. Met een... Met een... Uh, met een... Uh, met een uh, uh, commissie die de prijzen beoordelen. Men, men, men kon een prijs winnen als men goed verkleed was. Dat was bijvoorbeeld de vader van Helen uh, Jansen, was erbij Jansen. En uh, Henny Hildering. En Jaap Metdors, die zaten allemaal in, uh, in die commissie. Maar en, dat, uh, zijn, dat zijn toch wel uh, Zandvoortse namen die... Uh, ja, de, de meesten zijn al overleden, denk ik. Ja. Maar uh, het, het is toch jammer dat dat niet meer bestaat. En er, er is ook niemand van de, van de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 Vrolijkheid, gezelligheid, eh, muziek en die kwaletrappers, noem maar op. Ik, ik heb een geweldige tijd hier meegemaakt in Zandvoort. Okay, en dat vind het leuk. Oké okay, Wim, dankjewel. Ja, tot ziens, hoi. Doei. doei.